Met het NOS Journal. In het noorden van Syrië is een Turkse militair om het leven gekomen bij een raketaanval. Drie andere Turkse militairen raakten gewond. Volgens de Turkse staatsmedia vuurde een Koerdische militie een raket af op twee Turkse tanks. die deelnamen aan het offensief dat woensdag begon. Turkije wil alle IS-strijders en Koerden weg hebben uit de grensregio. om verdere aanslagen in Turkije te voorkomen. Premier Rutte heeft vanavond in een telefoongesprek de Turkse president Erdogan laten weten... dat Nederland geen Turkse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden tolereert. Hij heeft Erdogan gevraagd om behulpzaam te zijn om dit te voorkomen. Het is niet acceptabel dat groepen in Nederland tegen elkaar worden opgezet, aldus Rutte. De afgelopen week ontstond ophef over een brief van de Turkse consul-generaal... aan de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Die vond dat de consul te ver ging door zich te mengen in de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken bezoekt maandag Turkije. Hij zal de kwestie ook bespreken met de Turkse regering. Bij een vechtpartij voor de ingang van het Tiki-bad op attractiepark Duinrel in Wassenaar zijn vier mensen aangehouden. De vechtpartij ontstond doordat een aantal bezoekers bij de kassa van het zwembad voordrong. Een man die ook in de rij stond zei daar wat van. De groep ging dreigend om de man heen staan waarop de beveiliging ingreep. De groep keerde zich vervolgens tegen de beveiligers en de inmiddels gearriveerde politie. Vier mensen konden worden opgepakt, de rest gingen vandoor. In de eredivisie heeft Feyenoord voor eigen publiek Excelsior met 4-1 verslagen. Heerenveen won vanavond met 1-0 van Pek door een doelpunt in de tweede helft van de Zweedse invaller Sam Larsson. Het was de eerste zegen voor de Friese dit seizoen. Het duel tussen Willem II en Roda JC eindigde in gelijkspel 0-0. En de wedstrijd FC Twente-Sparta is nog aan de gang. Het weer, flinke regen en onweersbuien trekken over het land. Mogelijk met hagel, later in de nacht wordt het droog. Het is zwoel, met temperaturen tussen 18 en 21 graden. Morgen vooral zonnig in het oosten, met tropische temperaturen tot 31 graden. In het westen bewolkt en buien, mogelijk met onweer. Temperatuur rond 24 graden. Na het weekend iets koeler, daarna weer volop zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort? Zandvoort? Is zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk. Fasten your seatbelts. Seatbelt. Hold on. Hold on. Ik for a wild ride with het funkiest club and house vibes. Ik a het In Ik weet het niet. Ik weet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 I'm gonna kill you a record. With DJ Malvo.